Das ist gekommen, so ist gekommen, so ist gekommen, Zelfde plaats, zelfde tijd, zelfde frequentie. Zie je het weer? Drie frisse uurtjes. Ik zal volgende week geen poses meer op mijn cd's leggen. We zorgen dat het echt vers hits zijn. Want die kunnen er niet echt tegen. Bedankt voor het luisteren. Alle winnaars, van harte gefeliciteerd met jullie kaarten voor Backyard.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 Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bijna alle provinciale afdelingen van het CDA stemmen de komende dag waarschijnlijk voor samenwerking met de VVD en de PVV. Elf van de twaalf CDA-regio's zijn voor, blijkt uit een rondgang van het NOS Journaal en Nieuwsuur... Alleen het standpunt van Friesland is nog onduidelijk. Naast de afdelingen mogen ook alle individuele CDA-leden stemmen op het congres... onder wie vele partijprominenten. Zij zijn verdeeld over samenwerking met de PVV. Minister Eurlings en oud-partijleider Brinkman zijn voor. De oud-premiers Van Acht en De Jong zijn tegen, net als minister heers Ballin. In het tv-programma Nieuwsuur zei Heersbalin dat de PVV een wicht drijft in de samenleving door moslims als tweede rangs te behandelen. Bij de presentatie van het regeer- en gedoogakkoord werd volgens Heersbalin duidelijk dat Geert Wilders de toon zet en zich manifesteert als spelbepaler. In Amsterdam is een demonstratie tegen de anti-kraakwet uitgelopen op rellen. Twee agenten en mogelijk ook enkele krakers zijn gewond geraakt, net als drie politiepaarden. De demonstratie begon aan het eind van de middag met ongeveer 300 krakers. De sfeer werd grimmig toen een pand in de Spuistraat werd gekraakt... en steeds meer krakers zich bij de demonstratie aansloten. Betogers vernielden een auto, wierpen barricades op en gooiden stenen naar de politie. De ME gebruikte traangas om de betogers uiteen te drijven. Elf van hen zijn opgepakt. Inmiddels is het weer rustig in Amsterdam. In het strafproces tegen Geert Wilders nemen zeven islamdeskundigen het op voor de PVV-leider. Dat zijn er vier meer dan de rechter eerder had toegestaan. De deskundigen noemen de islam een gevaar voor de westerse beschaving. Blijkt uit de getuigenverklaringen die de NOS heeft ingezien. Geert Wilders wordt vervolgd voor discriminatie en haatzaaien. Het proces tegen hem begint maandag. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten regen. Vannacht overal in het land regen. Overdag is het grijs en regenachtig. Het wordt ongeveer 18 graden.